Your Friday. 24 uur lang de beste dj-sets. Yeah. Dit, dit is de Slam Mix Marathon. Right now. Ilke Boersma. Your life. life. Dit is Slam. Je bent er nog steeds bij, de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon met bij ons in de studio Ferry Korsten. Yeah. Hey, hey, goedemiddag. Wat gezellig dat je weer eens bent. Ja, leuk te weer te zijn. Hoe lang is dat geleden? Uh, ik denk een jaartje. Jaartje, oké. Okay. No, oh, nee, dat... Minder, minder, minder. Wat ergens mij. Lijst zeg maar iets meer. Uh, ja, halfjaartje misschien. Zoiets, hè? dat weet jij beter. Dat weet, uh, nee. Je kijkt naar de manager, die, uh, die houdt het meer bij natuurlijk. Okay. Hey, er gebeurt er een hoop in het jaar. Je komt overal. Ibiza, andere kant van de wereld. En dan wat me dan toch het meeste bijstaat. Maar ook omdat het vorige week is natuurlijk. Misschien is het bij jou ook eens zo. Uh, toch weer dicht bij huis. A state of Friends. Ja, ja uh, fantastisch uh, evenement. Ja. Ja, het, het woord zegt, het, het, het, het catert meer naar de trendskant. Maar uh, tegenwoordig staat er ook uh, techno en uh, van, alles, uh, van alles wat eigenlijk. Ja. Maar uh, ja, eerste keer, ahoy. Dat vond ik wel heel, heel leuk als Rotterdammer zijnde. Ik kan me voorstellen dat het is spannender. Want hoe ben je eigenlijk in een nieuw huis, kom je dan terecht, je bent verhuisd. Ja. Dan is het natuurlijk de vraag, kun je het wel overtreffen? Of kun je in ieder geval dat niveau behouden? Het ja. lijkt gewoon goed gelukt te zijn. Ik denk dat, dat, er ze dat, uh, ja, dat ze dat heel goed gedaan hebben. Afs ja. Ja. Wat, is, wat is nou het geheim van de State of Friends? Want het is zo goed uh, bezocht. Uh, productie is uh, gigantisch. Ik denk uh, dat, uh, dat het natuurlijk begint bij de radio show. Uh, mensen hebben daar een bepaalde, bepaalde binding bij. Het is, uh, is heel uh, interactief, heel... Uh, ja, heel uh, dichtbij staat het bij de mensen. Ja. Uh, die komen daar ook uh, vaak genoeg langs in de studio. Dus er is, een, er is een ding bij. Ja, daar hangt een beetje een sfeertje van... Uh, ja, we zijn allemaal hier onderdeel van. Ja, precies. Ja. En het bestaat ook al lang natuurlijk. Hè? Dat viel me zelf. Ik ja. was er zelf die vrijdag bij. En dan zie je dus mensen die het eigenlijk al twintig jaar meemaken. En nieuwe mensen. Ja. Mengelin. En die, ja. die vinden elkaar ook erin, volgens mij. Hè? Ja, en ze zijn natuurlijk ook uh, wereldwijd uh, uh, actief. Hè? Ja. Uh, Miami en uh, ja, noem maar op uh, allerlei verschillende steden over de hele wereld. Uh, dus ja, ook daar zijn de fans voor die, uh, die radioshow slash het evenement uh, ja. te vinden. En die, uh, ja, die vliegen ook hier en daar. Dus, ja. Ja. leuk. Sowieso leuk dat het wat gebeurt. Want januari, februari zijn traditioneel een beetje de rustige maanden voor DJ's, toch? Wat ergens ook wel fijn kan zijn, lijkt me. Weet je, ja. een, beetje op, uh, een beetje op adem komen. Ja, ja, de studio zeker. in kunnen gaan. Absoluut, heel belangrijk. Ja, heel hoe belangrijk. gaat dat bij jou? Ja, dat... Uh... Ja, dat, dat gaat zeker nog wel goed. Uh, gelukkig ja. kan ik ook onderweg veel dingen doen. Maar ja, met, met twee kinderen erbij blijft het altijd een beetje een struggle. Daddy life. Ja, ja, ja, ja. Ja. ja, prioriteiten. Ja, maar gelukkig ja. ik heb je. Ik bedoel, ja. Uh, ja, tuurlijk. Maar nee, dat gaat gewoon lekker door. Ik uh, ben druk bezig met een nieuw album. Dus dat, uh, dat uh, is allemaal uh, halverwege het jaar. Heb, ja. ik, heb ik daar wat meer tekst over. Lekker bezig. Ja. En uh, je zit sowieso niet stil. Want er komt een gigantisch nieuw project voor jou aan. What the F? Waarbij ik dacht, what the fuck, maar ja. het kan ook what the ferry zijn. Het is lekker dat je hier gewoon kan zeggen, what the ja. fuck. Normaal moet ik oppassen van, ja, wat the f piep. Ik wou het zeggen, als jij ja. de wereld over gaat, um, je <laughs> kan meestal niet in het vrije Nederlands, kan alles natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, what the f. Ja, wat is what the f? Dat is eigenlijk uh, begonnen uh, uit het idee van, joh, uh, fans vragen van ver. Ik zie hier en daar DJ's die doen echt een open-to-close ding draaien. Wil jij dat ook niet een keer doen? En dan denk ik van, ja, oké, okay, dan ben ik net als de andere ja. DJ's die dat doen. Uh, maar. Ik heb uh, door, het, ja, door de jaren heen ook regelmatig een producer set gedraaid. Ja, anderhalf uurtje, twee uurtjes met mijn eigen muziek. Ja. Wacht even, ik denk, uh, als ik die nou bij elkaar voeg. Dus uh, het is eigenlijk uh, is het open to close. Uh, met alleen maar mijn eigen muziek. Dus uh, alle okay. kosten dingen, maar ook het uh, Guriella-project van mij, System F. Uh, okay. dat komt ook wel allemaal, allemaal voorbij. Dus uh, het is echt een. Uh, ja, de, de oude kletsers van vroeger t, tot aan uh, ongereleased materiaal. Wat goed, en, en hoe lang is dat dan? Open to close? In dit geval. Um, die we dadelijk uh, gaan krijgen in Rotterdam. Maastilo, 3 ja. mei. Um, dat wordt 7 uur volgens mij. 7 uur? 7 uur, ja? Ja, ja, ja. Hoe ga je dat volhouden dan? Want dat is toch super lang voor... Uh, zeker als je de, de energie hoog wil houden. Ja, ja. Ik kan ja, je ja, me voorstellen, ja. hier komen fans op aan. Dus bij iedere oude track die je, van 10 jaar oud... die, die gaan we helemaal door het dak. Want het draait verder eindelijk die track weer, weet ja, je wel. Ja, waar. Hè? Ik heb zelf ook al van die momenten van... oh, die heb ik al zo lang niet gedraaid. En dan komt die weer voorbij en dan denk ik... oh ja, dat is ook wel gaaf. Maar ja, ja, hoe hou je dat vol? Ja, ja, het is echt een soort. Je moet, je moet gewoon een soort uh, een, een Spanningsboogjes bouwen, weet je wel Want je kan niet alleen maar blijven stomen Soms ja. even terug en dan is die keer daarna Als je weer gaat opbouwen, is die des te lekkerder Ja, ja. En een goede DJ-set is ook eigenlijk een reis, toch? Je gaat de ja. kant op en, uh... Het klinkt zo cliché, maar het ja. is gewoon wat het <laughs> ja, is ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Uh, 3 mei, Maasilo, toch? Rotterdam ja. Tickets zijn in, uh, in de verkoop En we gaan vast een voorproefje van je krijgen, toch? Ja, ik ga even een, uh, een soort van uh, uh, Sneltreinvaart F uh, setje doen Okay. What the F, live een uur lang in de boot. Als je erbij wil zijn, nee, dat kan 3 mei. En uh, ga je er lekker op, laat van je horen via de Slam app. Bij ons live in de Slam Mix-marathon. Ferry Korsten. Thank <laughs> you. De pre-party van je weekend. Ferry Korsten in de Slam Mix marathon. Dit is nieuwe muziek fulfillment van Ferry samen met Marsh. Van Ferry Korsten. veel in Tot vier uur bij ons in de X Marathon. Ferry Korsten. Nauti stuurt. Wow, de Master of Trends is nu al een keer bezig. En Joey, heerlijk gaan op mijn werk. De zonnepanelen worden in extra hoog tempo op het dak neergelegd. Er wordt er ook gewoon extra hard gewerkt op deze vrijdag. Dankzij de set van Ferry Korsten. Onderweg naar je weekend. Je bent bij de X Marathon. Weekend. Dit is de Slammix Marathon. Robin in de Slam Slammap, na die basisset van afgelopen zaterdag tijdens de Estate of Friends. weer heerlijk knallen weer. Kan niet wachten op WTF. Nou dat is natuurlijk 3 mei in Rotterdam. What the ferry, what the fuck. Zeven uur lang dan, in de DJ boot tijdens zijn eigen feestje. Dit is alvast een warming-up set, natuurlijk tijdens de Slammix Marathon. Betty Korsten, live in de boot. Tot vier dag onderweg naar het weekend met de meeste beats op vrijdag. Onder andere nog James Hype, Olaf Heldens en dit is live bij ons in de buurt Ferry Korsten. Als op kantoor misschien langzaam aan het aftellen is naar het weekend, is uh, hier het weekend allang losgebarsten. Dit is de Slammix Marathon. Live bij ons in de DJ-boot, Ferry Korsten. Bij de pre-party van je weekend. Live bij ons in de DJ booth tijdens de Slam X marathon is Ferry Korsten. Linda, stuurt heerlijk die melodische trance. Mag wel vaker op Slam. Maar nou, misschien dat we hem wel wat vaker gaan uitdagen. Dat gaat gezellig als hij er is. Manuela, lekkere set van uh, Ferry. Keep it up. En nog een audio-appie van uh, Michel. Woehoe, wat een schut Ferry was. Wat een gaaf muziek. Woehoe. Ferry Korsten, nog uh, 20 minuten bij ons tijdens de Slam X-Marathon. Uitbrengt. Dan heb je ook vier meerdere fases. Deze uit 2006. Leuk om weer eens te horen op Slam Fire Ferry Korsten. Nog tien minuten bij ons tijdens de pre-party van je weekend. De Slam X Marathon en de Slam X Marathon gaat natuurlijk door tot 6 uur morgenochtend. Je start je weekend met nu Ferry Korsten. Koning van de trend mag natuurlijk ook niet ontbreken in de X Marathon. Hij is een uur lang bij ons, Ferry Korsten, tot 4 uur. Radio. nog even extra hard. De laatste paar minuten van Ferry Korsten in de X Marathon. Ferry Korsten. Heerlijk setje Ferry. Dankjewel, dankjewel. Veel goede reacties in uh, de Slam Heb Iedereen gaat er lekker op. Leuk. En uh, ik zat te denken wat is nou lekkerder dan een uur lang Ferry Korsten. Uh, zeven uur lang. Ja. En dat is wat er gaat gebeuren, toch? Dat gaat er gebeuren, ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, dat snap ik, ja. ja. Dit is eigenlijk wat we nog gaan horen, toch? Maar dan zeven uur lang en dan nog meer tracks. Want ik hoorde echt van alles weer voorbij komen. Fire ja. uit 2006, volgens mij. Ja, de, de hele reis van, uh, nou ja, zeg maar, mijn, uh, ja, mijn eerste, zeg maar... Tracks uh, waarbij waar het een beetje begon. Zeg maar tot aan nu. En uh, gloednieuwe dingen die nog niet uit zijn en zo van het nieuwe album. Dus uh, okay. echt alles ertussen. Dus het uh, verleden en ook het heden wat eigenlijk nog niet bekend is... komt er voorbij. Uh, ja, uh, ja, uh, ja. Uh, alle remixen uh, Maar ook uh, tracks waarvan mensen waarschijnlijk helemaal niet weten... dat ik erachter zit. Dus dat, uh, oh, goed. Ja, okay. dat, is, dat is leuk. oké okay, Dus oprecht gewoon een reis. Um, 3 mei is het zover. What the F, what the fuck, what the ferry. Wat ze <laughs> ervan willen maken. Wat je ervan wil maken, jongens. Uh, ja. In de Rotterdam natuurlijk, je hometown... In uh, de Maasilo, toch? Volgens mij. Ja, ja, ja, absoluut. Okay. Nou, zie je daar. Uh, thanks voor je komst. Gezellig, dank je. Zometeen EV in de Slammix Marathon.